ZANG Heel fresh. 69 de minuten, schitterende voet van mij Exact op maat voor de instormende Patrick van de woord. Die haalt uit, Sandford lijkt met 3-0. <muchas> Ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De mobiele eenheid heeft in Venlo enkele charges uitgevoerd. tijdens een demonstratie van de Nederlandse Volksunie. Meer dan 100 leden van de rechtsradicale beweging willen met hun demonstratie aandacht vragen. voor de gevolgen van de economische crisis. Linkse tegendemonstranten van de antifascistische actie proberen de demonstratie te verstoren waarna de ME in actie kwam. Er zijn zeker 18 tegendemonstranten gearresteerd. Aan beide zijden doen ook Duitse betogers mee. Vanwege de demonstratie geldt in Venlo de hele dag een noodverordening.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 De ziekte kan worden overgedragen van dier op mens. Dit jaar zijn al 2000 mensen besmet geraakt. Kleine geitenhouders hoeven hun dieren niet in te enten. En van alle schapen hoeft maar een deel te worden gevaccineerd. De twee concerten van Marco Borsato in het Gelredoom zijn uitverkocht. Alle 70.000 kaarten waren vanochtend in 2,5 uur weg. Het had nog sneller gekund als de website waarop de kaartjes konden worden besteld... niet al binnen een paar minuten plat lag. Borsato wilde opbrengst van de twee concerten gebruiken... om de concerten met Diana Ross door te kunnen laten gaan. Die kwamen op losse schroeven te staan door het faillissement van Borsato's bedrijf. Wielrenster Marianne Vos heeft in de wegwedstrijd op de WK zilver veroverd. Het goud was voor de Italiaanse Tatiana Guderzo. Zij reed ruim tien kilometer voor de finish weg uit een kopgroep van vier... en liet zich niet meer inhalen. Vos won de sprint van een achtervolgend drietal. Vorig jaar veroverde ze ook al zilver op de WK.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 Van Sanford uh, op zaterdag. Je de Ilse de Lange en pas al niet. Hoe lang is ze nou ongeveer precies? Puzzel jij dat uh, eens even uit? Schatje, geen idee. 6.30 <laughs> uur 3 alweer van de soft op zaterdag. Met in uur 3 onderweer het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. En ze zijn lekker En het je gaat, je daar, gaat lekker met de jongens. En ja. ze 3-0 voor tegen Amstelveen. De koploper. Ze er zegt een doelpuntenregel aan het Wat wil je onderaan. nou nog meer? Drie punten met drie doelpunten. Hoe wil je het dus nog Even beter? kijken of we zo dadelijk uh, Joop weer aan de telefoon kunnen krijgen over die wedstrijd. En morgen Shanti. Leuk misschien om even. Van de organisatoren daarover te gaan bellen. Ja, want Shaltie, dat is wel hartstikke geheim. En we gaan het ook nog hebben over de korendag. Maar Met daarover Mardel. straks veel meer. Is Paul Harkassel? In, so in World War II, was 26. In Vietnam was 19. In, in, in, in, in, in Vietnam, Soldier typically served a 12-month of duty, but was exposed to hostile fire almost every day.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 4-0 is, uh, is er geen tegenstander dan? <laughs> nou, Oost-Nofeen en dus ja, dat is een zomaar... koploper. Ja, niet zomaar de eerste, de beste. Hotsidori, nou dan uh, <laughs> is dan heftig te noemen. Op een gegeven moment moet je de mannetjes toch een beetje op een plaats zetten, Kees. Kan niet anders. Inderdaad, gewoon even pas op de plaats. Maar 25 euro voor uh, wat rondjes vrij rijden, 20 minuutjes, dat is toch heel stikke weinig geld in feite? Uh, ja, dat, dat, dat zei ik net al. Als je het vergelijkt met, uh, met race-termen, dan zou je bijvoorbeeld voor een uur rijden op het circuit.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 Uh, nou ja, daarbij is natuurlijk. Uh, we, we hadden steun van uh, Wilgagen. Ja. Uh, dat was een vermogensbeheerder. En die steun hebben wij nog steeds.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 Dankjewel Erik, uh, of Kees, sorry, Kees, <laughs> zei ik, ik Erik, Kees. Hé, <laughs> hey, tot een andere keer Kees. Hey, hoi, hoi. Later. Kom ik daar nou weer aan Erik, hè? Ja, zeg het maar, daar weet ik het ook. Ik weet het ook niet, het zal wel. Maar <laughs> Hier is Jeremy Stewart, gaat er ook mee stoppen. Nou, dat gaat goed zo. <laughs> Gaan we gewoon een andere plaat draaien, hè?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 It, come and give me some more Watch me get me physical Out of control There's uh, people watching me uh, I never miss a beat yeah, Still at night, kill the lights Feel it under your skin Time is right, keep it tight Cause it's pulling you in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 hebben we ook een snel dorp, hè Zo! So. De auto scheuren over zijn circuit vandaag nog vrij rijden tot aan vijf uur. Wel verstoord hoor. hoor. Je hey, je is van Kees nou, dat lijkt me ook wel leuk, hoor. Zonder... Jij en... hebt er ook wel een aardig autootje voor, dus. Uh, nou, nou ja, kijk, uh, misschien kun je, je vragen we dan af de schade wie eventueel rijden. Ja, nee, uh, jij kan gewoon gewoon rijden, of niet? <laughs> ja, maar ja... De, je bent nooit alleen op de weg door, als je weet natuurlijk. Hè. Nee, zo is maar net. Want dat doe je samen, dat weet je ook samen. Dat doet die zingen vooral, hè? Zingen, ja.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 Uh, Leidsterdam, Oude Wetering, Mookhoek. Ik weet zelf ook niet waar het ligt eerlijk gezegd. Maar moet ik even gaan. Ik zou het jou ook niet kunnen vertellen. Gaan we opzoeken. Mookhoek. Uh, Bestbroek, Rotterdam, Wanneksveen. Ja en dichtbij natuurlijk Zandvoort. Die ook nog. Ja. ja. Maar het is een programma van tien uur morgens tot tien uur avonds. Ja, klopt. Ja. En hoeveel liederen gaan er dan nog wel niet ter bedde worden gebracht? Ja,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 Pas altijd, uh, altijd nou, misschien niet zo, maar want er zijn er wel erg veel. Maar sopranen zeker wel. Nou Rob, sopranen. Ja. <laughs> Heb jij maar, altijd al de... willen worden? Doe maar niet. Laat eens horen. <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee, ik denk dat dat niet gaat lukken, maar... Wat leden telt het Beatspop Singer Score? 34. Zo, is het behoorlijk een ploeg zeg. Ja, ja. Het is uh, inclusief dan de drummer en de pianist en de dirigent, maar... 34 mensen? Ja.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 En degene die de afsluiting verzorgt, uh, dat zijn dan mede de beatspop uh, en sonority. Nou, dan gaat de tent echt weer op zijn kop. Ja, dat is uh, ja, te dat doen gebruikelijk. Ja, dat is, echt, dat is ook zo leuk. Dat zelfs iedereen gaat staan en meeklappen en meezingen. En uh, we hebben ook uh, uh, onze wethouder Gert Tone bereid gevonden om daarbij aanwezig te zijn. Dus ik hoop dat hij ook mee gaat doen. Dat is hem gaan In <laughs> ieder geval moet hij jaar zijn, maar dat zal hij zeker wel zijn. Maar ook een, een stukje meezingen, dat zou ook wel geinig ja, weten, toch? toch? Ja, is leuk. Helemaal ja. gezellig. Nou, heel veel uh, plezier volgende week zaterdag. Dankjewel. Kom je ook even langs? Uh, natuurlijk. Goed zo. Wat denk jij dan? Hi, <laughs> music. niet? Oké, okay, nou, nou die jou. plaat heb ik toevallig niet bij me. Kiki Dien. Maar ik heb wel uh, Irene Cara gevonden en Fame. Fame. Ook, ook leuk, toch? Ja, zo, dat is ook een uh, heel een leuk toch? Ja, zo, ja. ja, daarom. Ja, zeker weten. Krijgen we die ook nog te horen? Of een nee, nee. Niet. nee, nu niet, maar misschien wel 18 oktober, want dan staan we hier op het uh, plein te zien. Oké. Nou, in ieder geval nu wel op de radio. Irene Kara en Fame. Okay.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 No Do again. Besides, you lucked out finally. And all this time, all this time, you've had it in you. You just sometimes need a.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 Mooie namen trouwens, hè? Noem maar eens één. De Gulle Griet uit Enkhuizen. <laughs> nou, dat niet En die zijn ook goed ook en die zijn leuk. De Craze Darlings uit Eumuide. En de Gautumer Shanti en uh, Bellet Natuurlijk, waar komen die vandaan dan? Uh, uit uh, Gautum. Gautum. De Pulles Jongens uit Woudsend. En uh, de Sculpers uit uh, Castricum. <laughs> Vette naam, <bro. laughs> En de volgende is voor jou. <laughs> de, de volgende, welke? <laughs> Jij wel op je scherm letten. Ja, nou, ik ben eens even afgeleid, hoe kan het ook anders? De Stoesjevis uit Sievenhuizen. Ja, en het uh, staande tuig uit Amade. <laughs> <laughs> Celticor VOC uit Viusen.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 En het is natuurlijk reuze gezellig om daarbij aanwezig te zijn. Oké, vanaf half elf, nee twaalf uur begint het, de officiële opening. Tot kwart over vijf. Elf Shanty Koren. Shanti NC Lieder Festival. Dat moet je gaan meemaken. Lijkt me wel toch. Ik zei tegen haar Slaat, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar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 Is fantastisch toch Nog meer jij is fantastisch toch ja, La la la ja, La la la la Around